In het Hoegekot van Rotterdam is de sfeer niet zo vrolijk als we zelf verwachten in een dergelijk etablissement. Hallo Marieke, ik weet dat die in Damnaties een goede kalant was, maar kalanten die komen, die komen en die gaan. Hè? Laat mij gewoon even gerust. Voilà! Je hebt gelijk, ze meisje. Ogen toe, goed inzepen en in een priksje zit gedaan. Maar alé, Sandra, wat zeg jij nu? Troost u, Marieke, jong. De pastoor die is naar een betere plaats heen gegaan. Ja, het kerkhof. Sandra! Allee, het is goed. Ik zal een keer gaan open doen, Anders. Klaas? Sorry, ze. Maar je zijn nu echt de laatste mens dat ik hier wil zien. Ja, ik besef dat ik de situatie wat verkeerd ingeschat heb. Maar ik beloof dat ik nu mijn best zal doen om het goed te maken. Hoe dan? Door de waarheid naar boven te brengen. Ik zal de echte schuldige vinden. Deze keer. Och, Klaas, jij met je stomonderzoek. dat heeft al meer kwaad dan goed gedaan. Ik had liever gehad he, dat je nooit naar Rotterdam teruggekeerd waard. Oei, uh, oké, okay. sorry, maar... We moeten iets doen. We moeten iets doen. We moeten iets doen. Dat is nu al de tweede op een paar weken tijd. We hebben het niet meer onder controle. Ik zeg het niet graag. Maar trek mij er even gelijk. Het gaat hier smerig vast. Doen, waarom doen we niks? We moeten iets. Confraters, er is geen enkele reden tot bezorgdheid. Sapientia est potentia. Hoe kun je dat nu zeggen? Daar gaan mensen dood. We moeten echt iets doen. Die priester liep ons toch al geruime tijd voor de voeten. Hij is maar een kleine rots in de afgrond op weg naar het uiteindelijke doel. Die bavo baart me meer zorgen. Ik wil met heel die vatsigheid niets meer te maken hebben. Ik stap eruit. Ik zou goed opletten. Als ik jou was, Reginald, het gevaar loert voor ons allemaal. Er nu uitstappen zou onfortuinlijk zijn. Bedraag ze gemak? want dat pik ik niet. Rustig, er is geen plaats voor tweedracht in het genootschap van het fluwelen voetraal. We moeten in deze moeilijke tijden aan hetzelfde eind trekken. We moeten iets doen. En doen! Iets! Zullen we... Iets! We zullen doen! Iets! We doen zullen! Iets! Iets! Iets! Iets! Iets! Iets! Iets! Iets! iets. Ja, iets. De ideeënbus, heren, staat klaar en terwijl het genootschap van het fluwelen voetraal er ook niet uit geraakt belt Klaas Bavo nog steeds ten einde raad naar zijn hoofdredacteur in de Gent Hallo, met Wout Steffers, urgente fem stagiair eerste klas Hoe kan ik u helpen? Uh, zou ik meneer Besmet kunnen spreken? Ik zal u toch eerst moeten aanmelden hoor Klaas Bavo hier, telefonisch vanuit Gotterdam. Klaas Bravo, ik verbind u door. Voor de laatste keer! Er was mij verzekerd dat die foto's echt waren! Ik zal de voet Wezenbeek toch wel aan het kennen, zeker? Ik zat er vorige week nog met mijn smoelen! Uh, het is Klaas Bavo, uh, meneer Besmet. Ah, Bavo! Afgelekte spons! Hoe is er nog daar in Nicaragua? G Gotterdam bedoelt u? Wel, ik wou eigenlijk net vragen of ik niet mag terugkomen. Klaas? Ik ik het goudstaven? Zijn mijn nierstenen van puur zilver, Sams? Is mijn piemel een blanco check? Um... Ik dacht het niet! Als ik kon uit wil horen, dan lees ik mijn eigen gazet wel. Wat denkt u wel? Mijn tijd en mijn geld verschijten, en daar zonder enig resultaat komen pleiten, gelijk een kleine poen aan die panini-poepen uit die stickers huh? Trouwens, we hebben al iemand in uw plek aangenomen. De Walt is maar een fractie incompetenter dan jij. Het is een hele lekkende kontenbeffer. Maar hij stinkt tenminste niet zo hard uit zijn neus. Je blijft waar dat je zit. Maar omdat ik zo goed hart heb, Klaaseken, zal ik aan een tip geven. Verbreed uw horizon. Of ik verbreed uw wal! Wat zou Keufje doen? Aha, ik weet het. Op een wild avontuur vertrekken in de vrije natuur. Ja, ja, Bambi. Veel succes! But remember, when the going gets tough, the tough gets rough. All right. no,